en dat hij een gewone president zonder allures zal zijn. Aubry feliciteerde hem gisteravond met zijn overwinning... en zei dat ze Hollande vanaf nu volledig zal steunen. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië... hebben de stad Beni Walid ingenomen. In het centrum van de stad, ten zuiden van Tripoli... is de nieuwe Libische vlag gehesen, zei een kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Beni Walid... Een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Een paar dagen geleden was de luchthaven van Beniwalit al ingenomen. De stad was sinds september omsingeld. In een gevangenis in Venezuela houden gedetineerden sinds vrijdag ongeveer 60 bewakers gevangen. De gijzelnemers eisen dat ze worden teruggebracht naar andere gevangenissen. Veel gedetineerden werden de afgelopen weken overgeplaatst naar een cellencomplex in de Venezolaanse deelstaat Carabobo. Een aantal gevangenen is inmiddels teruggebracht... maar dat zijn er volgens de gijzelnemers veel te weinig. In de 34 gevangenissen in Venezuela is ruimte voor zo'n 14.000 gevangenen... maar er zitten er ongeveer 50.000. In België zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje om het leven gekomen. Hun toestel stortte neer bij het plaatsje Teu in de buurt van Luik. Waarschijnlijk waren de twee een vlieginstructeur en een leerling. Hun vliegtuigje was net opgestegen en had vermoedelijk te weinig snelheid. Het weer, kans op mist, minimaal tussen 3 en 7 graden. Overdag eerst bewolking, maar later breekt de zon wat vaker door. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Hoorspel op herhaling. We gaan 44 jaar terug in de tijd. Wij vragen uw aandacht voor een hoorspel door een Vins schrijver. Moord als tijdverdrijf. Een spel van Taono Ulirosi. Nederlandse vertaling Guus Baas. De regie heeft Leon Povel. Precies op tijd. Komt u maar verder, meneer Ventola. Heeft niemand u gezien? Nee. Was er niemand op de trap? Nee. nee ik, ik heb niemand gezien, maar... Maar komt u binnen. Geef u overjas maar hier. Zo. Ja, maar... Wat, wat, wat heeft het allemaal te betekenen? Gaat u zitten, alstublieft. Nog even de gordijnen dicht doen. En dan kunnen we wat met elkaar babbelen. Babbelen? Waarover? Te veel om op te noemen. Sigaret? Ja, graag. Dank u. Kunt u mij misschien uitleggen waarom ik hier precies om. Mag u naar binnen moeten komen sluipen? Waarom, waarom mag niemand me zien? Daar heb ik mijn reden voor. Hebt u aan niemand gezegd dat u hier naartoe ging? Nee, nee hoewel ik niet begrijp... Ik wist maar... dat ik u kon vertrouwen. Ja, maar... Ja, maar wat bezielt u? Ik ken u niet eens. Nee? Nee. Ik weet alleen dat u leraar bent. Uitstekend. We hebben dus een goede basis voor een gesprek. U weet dat ik moe heet en dat ik leraar ben. Ja. Van mijn kant weet ik dat u Ventola heet en dat u morfinist bent. Wat wilt u daarmee zeggen? Het was niet mijn bedoeling u te beledigen. Iedereen heeft zo zijn gebreken. Bij u is dat toevallig morfine. Van mij wordt beweerd dat ik een nietsnut ben. Ik, ik weet niet wat u van plan bent, maar als u probeert mij te chanteren... Ik doe niet zo dom, Ventola. Waarom zou ik iemand willen chanteren die niet meer bezit dan een slecht geweten... Uw handen beven, is dat echt echte verontwaardiging of gebrek aan morfine? Ja, zo is het genoeg, meneer Ojemoeg. Het spijt me dat ik beslag op uw kostbare tijd heb gelegd. Laten we rustig en zakelijk blijven, Ventola. Mijn tijd is allesbehalve kostbaar. Het doet me genoegen dat u zich ondanks alles als een gentleman gedraagt. Dat zie je tegenwoordig nog maar zelden in Helsinki. Wat wilt u van mij? Eigenlijk wil ik u helpen. Helpen? Ja. Kent u dokter Matila? Of ik die ken? Acht dagen geleden bent u voor het laatst bij hem geweest. Werkelijk? Oh. U eiste van hem dat hij u morfine voorschreef. Hij weigerde en toen dreigde u hem te zullen vermoorden. U zei dat u in staat was hem te doden alleen om morfine te krijgen. En toen heb ik hem zeker vermoord, niet? Nee. Maar ik geloof dat u dat wel gedaan zou hebben als u een wapen had gehad... en als de omstandigheden gunstiger waren geweest. Geniaal, hoor. Liet u zeker dat u mij niet kent? Ja, ik heb u nog, nog nooit gezien. We hebben in dezelfde klas van de school voor reserveofficieren gezeten. Ja. Klas 75. Ja. U was ingedeeld bij de infanterie, dokter Matila en ik bij de archerie. Herkent u die pop niet die daar aan de muur hangt? De... de mascotte van de klas... Hoe komt hij hier? Heb ik als souvenir meegenomen. Meegenomen? U kunt beter zeggen gestolen. Goed, ik heb hem gestolen. Maar, maar waarom heeft u hem met een strop om zijn nek opgehangen? Per ongeluk. Toen ik hem op wou hangen, glipte het touwtje uit mijn vingers... en raakte verstrikt om zijn nek. Ik vond dat een aardig gezicht en heb het verder maar zo gelaten. Merkwaardig overigens dat die pop... De enige band tussen ons is. Schuwelijk. Als ik mij goed herinner, hebt u ook een souvenir meegenomen. Wat dan? Op een goede dag werd er in de ziekenzaal een aanzienlijke hoeveelheid morfine vermist. En dat betekende het einde van uw carrière op de officierschool. Ik bewonder uw geheugen. U kunt beter dokter Martila bedanken. Hij heeft u de eerste keer dat u op zijn spreekuur kwam al erkend. U klaart over zware hoofdpijn. Alleen morfine zou daartegen helpen. Twee of drie keer heeft hij u een recept gegeven Als arts interesseerde hij zich voor uw geval En na uw laatste bezoek aan hem interesseert het mij ook Is het onbeleefd te vragen waarom? Omdat... Kijk eens Ventola. Nog geen week geleden stond u op het punt een moord te begaan om morfine in handen te krijgen Dat heeft u al gezegd Een mens kan in één week volkomen veranderen Een bourgeois kan communist worden, een atheïst christen Maar u... Wat bedoelt u? Bent u nog steeds bereid iemand te vermoorden... als u weet dat u op die manier genoeg morfine voor tien jaar krijgt... om maar iets te noemen? U heeft een, een geneigd gevoel voor humor, meneer Loimoek. En als het dus geen grapje was... als geld voor mij nu is hetzelfde betekende als morfine voor u. Hup. Wat wilt u ermee zeggen? Als ik nu eens geld nodig had, omdat ik geen rode cent meer heb... terwijl er geen schijn van kans is dat ik binnenkort iets krijg... kortom, ik ben verloren gesteld dat er nu eens iemand was... wiens dood mij een fortuin zou bezorgen. U was een week geleden nog bereid... om iemand voor Monfine te vermoorden. Als u dit meent, is het dan niet een beetje riskant... om mij dit allemaal te vertellen? Waarom? Omdat niets mij belet om Linea Recta naar de politie te gaan. <laughs> kom, kom. Dat is wel het laatste wat u zou doen. Bovendien zou u me nog voor geen duizend gulden verraden. Waarom bent u daar zo zeker van? Omdat de beloning die ik u voorstel te verleidelijk is. Huh? dat? Was dat. De hospita, merkwaardig. Ze zou naar de bioscoop gaan. We zullen wat zachter moeten spreken. Ja. U hebt er dus wat voor over... om een ander, een smerig kerwijtje voor u te laten opknappen. Zo zou u het kunnen zeggen. Laten we, laten we aannemen dat die iemand, wie dan ook... dat hij zo, zo gek is om dat te doen. Wat zou dan de beloning zijn? Dat heb ik u al gezegd. Genoeg morfine voor tien jaar. En als dat nou eens niet genoeg was? Hij krijgt zoveel als ik gezegd heb, niet meer en niet minder. Wilt u de details van de onderneming horen? Hoogst interessant. U gaat dus akkoord. Ik heb gezegd dat ik geïnteresseerd naar de details zou luisteren, niet dat ik accepteerde. Ook niet dat u weigert. Goed, de man aan wiens dood mij veel gelegen is, is professor Karkou. Kent u hem? Ik geloof van wel. Hij is mijn oom, een naaste bloedverwant is. Dus. Maar voor sentimentaliteit koop je niets. Het is hij of ik. Een andere oplossing is er niet. Hij is oud en heeft tijd genoeg gehad om van het goede van deze aarde te genieten. Nu is het mijn beurt. Wat u zegt klinkt heel kordaat. Heeft u, heeft, u heeft u geen moed om, om, om zelf het zaakje op te knappen? Het gaat niet om moed, mijn waarde. Het gaat om een alibi. Ik ben de enige erfgenaam van mijn oom. Dus de eerste verdachte. Ik moet kunnen bewijzen dat ik op het tijdstip van de moord... niet op de plaats van de moord was. Dat ik thuis was, bijvoorbeeld. Degene die het plan uitvoert... moet boven alle verdenking verheven zijn. En welke garantie kunt u hem geven dat hij zijn beloning krijgt? Alleen maar een woord van eer. Dat is niet veel. Misschien niet. Maar bedenk wel dat het in het belang van de werkgever is... dat een dergelijke opdracht goed gehonoreerd wordt. U weet zelf hoe lastig werknemers het hun baas... onder normale omstandigheden al kunnen maken. Ja, maar... Wanneer? Wanneer zal hij dat werk moeten doen? Nu meteen, huh? om half negen. U bent gek. U bent gek, dat is onmogelijk. Ik kalm aan, mijn waarde. Het is heel wel mogelijk. Ik heb alles voorbereid. Hier hebt u naam en adres van mijn oom. Hij woont hier vlakbij, een paar straten verderop. U bent er met een paar minuten. U gaat met de lift naar de derde etage, u belt aan... en zodra hij open doet, schieten we hem eenvoudig neer. U haalt het gemakkelijk voor half negen. U moet volkomen krankzinnig zijn. Hoe kom ik aan de revolver? Hoe zou kunnen vluchten? Hier hebt u een revolver. Huh? Pak hem maar. Pak maar. Een juweeltje, niet? Met geluidstemper en al. Niemand zal het schot horen. Op de etage van mijn oom wonen alleen twee half dove zusters. Oh, u, u bent krankzinnig. Wees vooral voorzichtig. Stop hem in uw zak. Nadat u geschoten hebt, sluit u de deur. Zorg ervoor dat het lijk aan de goede kant van de deur ligt. Als het buiten blijft liggen, zou dat maar onnodige opschudding verwekken. Duidelijk? En, en als, als het eens anders loopt? Daar komen we nog op. Het is nu tien voor half negen. U hebt dus tien minuten. Als alles goed gaat, belt u vanuit een cel dit nummer. Precies een half uur later. Om negen uur dus. U laat het telefoon drie keer bellen, dan legt u de horen op de haak. Als er iets mis is gegaan... als mijn oom bijvoorbeeld om de een of andere reden niet open doet... wat overigens erg onwaarschijnlijk is... dan laat u de telefoon maar één keer bellen. Afgesproken? Als het, als het goed is. Drie keer. Anders één keer. Juist. En onthoud goed negen uur precies. En en de beloning? Die zit in een koffertje in een kluis in het station. Als alles goed gaat... stuur ik u morgen het sleuteltje postrestanten... op de naam Leo Vierta. Leo Vierta. Ik zal het opschrijven. komt wel. Goed. Als mijn oom niet thuis is of als ze het niet opendoet, dan gaat het over. Ik krijg geen erfenis en u geen beloning. Maar gelukkig is dat heel onwaarschijnlijk. In ieder geval zullen dit stukje papier en dit pistool tot iedere prijs moeten verdwijnen. Dat begrijp ik. Als ik u dan even in uw jas mag helpen. Veel succes. Wij zien elkaar nu voor het laatst en moeten vergeten dat we elkaar ooit ontmoet hebben. Maar heeft u. Heeft u niet een beetje. Ik wil. Ik bedoel het zou me goed doen als ik als ik nu vast wat had. Jammer genoeg heb ik hier niets. Helemaal, helemaal niets, niets. Het spijt me. Maar alles zit in die koffer. Neemt u dit maar als u een opkikkertje nodig hebt. Oh. Ik, uh, zal ik. Zal ik dan nog gaan? Dat is wel het beste, ja. U hebt nog vijf minuten. Let erop dat niemand u ziet als u dit huis verlaat. Het beste. Bentola? Dank u. Oh, bent u het, meneer Loijmoe? Ik dacht dat u thuis was gebleven. Dat klopt, ik, ik heb wat gerust. Was u thuis? Ik dacht dat ik de buitendeur hoorde. Heb ik me dan vergist? Nee, ik heb de buitendeur open gedaan. Dus toch? Misschien herinnert u zich wat ik u gezegd heb over vrouwelijk bezoek. Ik heb geen bezoek gehad. Ik, ik deed open omdat ik dacht dat er gebeld werd. Wat raar dat ik dan niets gehoord heb. Misschien was het bij de buren. Er is hier niemand geweest. Geen man en geen vrouw. Gingen u niet naar de biërs kopen, mevrouw Bergman? Jazeker. Mijn eerste voorstelling was uitverkocht. Maar ik heb nu plaatsen voor de tweede. Och, die begint al over een kwartier. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw Bergman. Ik hoop dat het een goede film is. Ja, het gaat over een moord. Hey, en nou, wacht eens. De huur. Vorige week zei u al. Eén deze dagen reken ik met u af. Binnenkort krijg ik geld. Heus. Nou, dan komt het wel in orde. Goedenavond. Gezondheid van mijn oom. Loimo. Ah, ben jij het, Mathila? Zeg, je had al lang hier moeten zijn. Je kunt niet komen. Ja, dat is vervelend. Ja. Ja, niks aan te doen. Werk gaat voor. Oh, daar zijn Hopala en Alastalo. Ik moet... Ja, ja, precies. Ik moet open doen voor ze de deur voor Hoppala, je weet hoe die is. Ja, ik zal het zeggen. Ja, goed. We bellen nog wel. Ah, je leeft nog. We wilden naar het lijkhuis gaan om te vragen of er niet iemand was binnengebracht. Ja. Het spijt me dat ik jullie heb laten wachten. Kom binnen. Wat? Gauw, gauw. Nou. Houd het nooit op. En hoe gaat het met je boek? Hoeveel woorden vandaag? Weinig. Misschien kan ik je aan een paar nieuwe ideeën helpen. Ga zitten en schenk jezelf wat in. Ik ben zo terug. Ja. Huh? Huh? Wat denk je? Van Loimoe? Werden dat hij ons expres heeft laten wachten. Vult je zo gek? Zal u daar nog aan hebben? Je kent Loimoe niet. Iemand als hij kan niet toegeven dat hij ongelijk heeft. Sinds onze laatste discussie voelt hij zich tekort gedaan... en nu denkt hij ons dwars te kunnen zitten door ons voor de deur te laten wachten. Begrijp je? Wel, nee. Die ja. fantasie staat op hol. Wie denkt dat nu nog aan een meningsverschil van een week geleden. Moe wel. Zit hem hoog. Het scheelde weinig of hij was handtastelijk geworden. Hm. Hij is de meest egocentrische figuur die ik ooit ben tegengekomen. Jullie zijn alle twee even opvliegend. En Mathela net zo. Als Moe ongelijk heeft gekregen dan kwam dat alleen omdat het twee tegen één was. Ja, ja. De koele rechter en de domme ruziemakers. Ja. Maar aan welke kant stond jij? Aan niemands kant. Mm. Een schrijver moet onpartijdig zijn. Maar is het eigenlijk niet de beurt van Leumont? Om uh, voor een verrassing te zorgen. Mm. Ja. Wat denk je dat hij bedacht heeft? Van hem kun je alles verwachten. Het zou me niets verbazen. Wil iemand soda of ijs? Ijs, met mm. dit weer. Mm. <laughs> Dank je. Mm. Hoppala, jij wilt in ieder geval wel, hè? Oh, je hebt een nieuw pak. Mijn complimenten. Uh, dank je. En een klein stukje graag. Oh, huh. is laat. Hij komt niet. Er komen nog een paar patiënten bij hem. Hij belde op vlak voordat jullie kwamen. Patiënten op dit uur van de dag? De doktoren hebben hun verplichtingen. Het is vervelend, maar er is niets aan te doen. Gelukkig zijn jullie er in ieder geval wel. Gezondheid. Mm -hmm. Gezondheid. Je zei dat je een goed idee had voor een roman. Iets in die gist. Prachtig. Zulke ideeën kun je nooit genoeg hebben. Ik had misschien beter een schrijfmachine mee kunnen nemen. Zeg, herinneren jullie je nog waar we het vorige keer bij Matila over hadden? Toevallig wel, ja. Oh, je bedoelt dat stomzinnige gesprek hoe ver een verslaafde kan gaan om aan verdovende middelen te komen. Precies. Herinner jij je het uitgangspunt van onze discussie nog? Zeker. Matila vertelde ons over een morfinist die gedreigd had hem te vermoorden. Een zekere Wentone of zo? Ventola. Ja. Hij zei dat hij Matila zou vermoorden omdat hij hem geen recept voor morfine wilde geven. Ik raad Matila aan de politie op de hoogte te stellen, maar hij vond het niet nodig. Precies, blaf van de honden buiten niet. Dat beweerde jij toen tenminste. En dat beweer ik nog steeds. Als ik mij goed herinner, zei je dat niemand een moord pleegt alleen om aan verdovende middelen te komen. En daar neem ik geen woord van terug. Een verslaafde kan stelen, bedriegen en liegen. Hij kan zich op allerlei manieren immoreel gedragen, maar hij is en blijft een zwakling. Moord vereist moed en die miste juist. Het is zeker mogelijk dat hij onder invloed van een of ander middel een moord begaat, maar dan heeft hij daar een andere reden voor. Moord met voorbedachte raden is iets heel anders. Daarbij moet je je hoofd koel en je zenuwen in de wang kunnen houden. Maar luister Nee, alles. nee, ik was nog niet uitgesproken. Jij hebt een vervelende gewoonte om iemand in de reden te vallen. Dat is ook een manier van discussiëren. In ieder geval is het zinloos om zo verder te praten. In de criminologie is geen enkel geval bekend van een morfinist... die alleen maar een moord beging om aan verdovende middelen te komen. En jij kunt het weten. Dan ja, nou val je me weer in de reden. Als jurist weet ik inderdaad waar ik het over heb, ja. Ik kan jouw ongerijmde theorie alleen aanvaarden... als het gaat om een geboren moordenaar. Ja, dus iemand die zijn misdaad begaat, onafhankelijk van zijn begeerte om middelen te pakken te krijgen. Mag ik nou ook wat zeggen? Ga je gang. Wat jij beweert is niet waar. En je gelooft er zelf trouwens ook niet in. Ja, neem maar niet kwalijk, loymo, nee. Maar als je op die manier wil doorgaan... Het ogenblik, ik... we zijn nog geen stap verder. Het heeft geen zin om hier ruzie over te blijven maken. Als we eens toegaven dat we allemaal geboren moordenaars zijn. Geboren moordenaars? Moeten we dat op rekening van jouw schrijversfantasie zetten? Nee, op rekening van de realiteit. Die is het. <laughs> Moeten we dus aannemen dat, dat wij bijvoorbeeld... Of, of jij liever zonder meer in staat bent uh, iemand neer te schieten... alleen omdat je een geboren moordenaar bent? Ja, als er niets was wat me tegenhield. Wat dan bijvoorbeeld? Oh. Mijn opvoeding of nauwkeuriger de invloed van mijn omgeving? Ach, gezwet. Nee, nee, ja. ik vind dat hij gelijk heeft. Invloeden van buitenaf zijn beslissend. Zonder dat waren wij allemaal wilde beesten. Maar nieuwe invloeden kunnen oude teniet doen... Dat geldt ook voor de opvoeding waar Alastalo het over had. Op die manier zou dan alleen de geboren moeder daarna overblijven. Voor een verslaafde is de mogelijkheid om de begeerde middelen te pakken te krijgen misschien zo'n nieuwe invloed. Uh, alweer een hooggeslet. Kun je dat bewijzen? Kun jij het tegendeel bewijzen? Misschien. Ja. Het enige goede bewijs zou geleverd kunnen worden als je aan een verslaafde de kans gaf een moord te plegen. Dat verwondert me niets van jou. Wanneer ga je dat experiment uitvoeren? Vandaag. Oh. Interessant. Hoe laat? Eigenlijk is het experiment al in volle gang. Maar misschien is het al afgelopen. Om negen uur weten we het resultaat. Wat bedoel je? Dat je beter potlood en papier kunt pakken... als je prijs stelt op een gratis idee voor een boek. Twintig minuten geleden heb ik een man opdracht gegeven iemand te vermoorden. De beloning bestaat uit morfine. Let wel, hoppala, alleen maar morfine. Je... Je liegt. Ja. Ik begrijp dat jij als man van de wet nu je afkeuring moet uitspreken... maar toch is het een feit. Je maakt kennelijk geen grapjes. Als ik het goed begrijp heb jij dus iemand gehuurd om een ander te vermoorden. Precies. Een paar minuten voordat jullie kwamen is hij vertrokken. Voor het geval dat je interesseert, hij heet Ventola. Ventola? Dat kan spannend worden. Ik zal er toch maar een pen bij nemen. Heb je papier? Is dat genoeg? Ja, voorlopig wel, denk ik. Ach, wat een onzin. Wie moet die vermoorden? Martila, Moet ik nou lachen? Als je geduld genoeg hebt om even te luisteren, dan zal ik je alles uitleggen. Ik denk dat je het wel interessant zult vinden. Overigens, je weet toch wel wie van ons vanavond voor een verrassing moet zorgen? Jij? Precies, ik. Het was anders moeilijk genoeg iets te vinden. Een goede verrassing bedoel ik. Beperk je tot de feiten als je wilt. <tus> een paar dagen geleden kwam ik Ventola in de stad tegen. Het was toeval. Hij herkende me niet, hoewel we in dezelfde klas van de school voor reserve of Sier hebben gezeten. Hmm. Toen ik hem zag, herinnerde ik mij ons gesprek met Matila weer... En een ogenblikje later heb ik hem uitgenodigd om vanavond om acht uur bij me te komen. Woude je dat doen? Ja, het ging veel gemakkelijker dan ik gedacht had. Het was heel interessant. Ik had nog nooit iemand gezien die in staat was moord te begaan. Dat is een vreemde gewaarwording. Zijn ogen bijvoorbeeld. Hoe hij keek toen hij de revolver pakte. Ik, ik dacht eerst dat hij hem niet zou pakken. Dat ze moed hem op het laatste moment in de steek liet. Maar hij nam hem wel. Ik heb hem ook mijn telefoonnummer gegeven. Hij moet om negen uur bellen. Als alles goed is gegaan, laat hij de telefoon drie keer bellen. Als hij één keer belt, is er iets misgegaan. Dat is duivels. Dat had ik nooit van je gedacht. En jij, Hoepala? Hij is gek. Zoiets waanzinnigs heb ik nog nooit gehoord. En wat ben je nu van plan te doen, Looimoen? Wachten? Wachten? Wil jij hier met je armen over elkaar blijven wachten tot een gekke moord heeft begaan? Nee, dit keer ga je te ver. We moeten iets doen, Alastalo. Het is nu zeven minuten voor negen. We hebben dus nog zeven minuten. Wat denken jullie? Dan zal de telefoon drie keer bellen? Je bent ziek. We moeten iets doen. We moeten een ongeluk voorkomen. Een ongeluk? Wat voor ongeluk? Kun je het dan niet volgen? Je hebt zojuist gezegd dat je Wendola gehuurd hebt om... Dat is waar. Maar het is een morfinist. En een morfinist kan geen moord begaan alleen voor morfine. Blaffende honden bijten niet, zo zei je, toch? Waarom zouden we ons er dan over opwinden? Laten we rustig afwachten. Zes en een halve minuut. Oh, jij. Hm. Dat is het dus. Zo, zo. Wat heb ik je gezegd, Alessandro? Zes minuten. We kunnen niet ontkennen dat het geniaal is. Geniaal, inderdaad. Maar als Ventola hem nu eens echt vermoord... dan had ik gelijk. Bravo voor je koelbloedigheid? Dat dacht ik wel. Loimoo, dit is precies wat je van jou kunt verwachten. Jij bent een gevaar voor de samenleving. Jij brengt het leven van anderen in gevaar alleen om te bewijzen dat je gelijk hebt. Ik wil in ieder geval geen middenplichtige zijn. Ik ga onmiddellijk... De... Wie ga je opbellen? De, de, de politie. Dit soort dingen hoort thuis bij de politie. Geloof je niet dat je het ook zo kunt oplossen... dat je toegeeft dat je ongelijk hebt? Goed, moe. Ik erken als het dan zo belangrijk voor je is... dat het morfinist het moord kan begaan. Ben je nou tevreden? Ja. Je kunt die telefoon wel neerleggen. Je hoeft niet op te bellen. Dat dacht ik wel. Oh, gefeliciteerd. Ik geef openlijk toe dat je me beter hebt gehad. Je kunt uitstekend liegen. Bedankt voor het compliment. Maar dit keer heb ik het niet verzonnen. Ik kan niet liegen. Je hebt niet gelogen? Nee. Ik dacht dat ik alles van niks had opgeschreven. Maar waarom zeg je dan dat het geen zin heeft om op te bellen? Ik wilde alleen maar zeggen dat het al te laat is. Postmortem. De moord moest plaatsvinden om half negen. Dan heb je gelijk. We kunnen niks anders doen dan wachten wat er gebeurt. en nee, daar voel ik iets voor. We moeten bellen. Nog drieënhalve minuut. Ik ben jullie nog een verklaring schuldig. Het is onmogelijk dat Ventola slaagt. De man die Ventola moet vermoorden is mijn oom. Maar mijn oom is niet thuis. In het weekend is hij altijd in de villa van de bankiertal Villa in Espoo. Hoe weet je dat hij daar vandaag ook is? Ik heb hem er vanmiddag zelf naartoe gebracht. Jullie die kunnen gerust zijn. Ja. Hij is volkomen veilig. Jammer. Mooie moord verknoeit. Uh, dat dacht ik al. Toch zou ik maar als ik jou was... me niet zo op mijn gemak voelen. Als je oom voor het een of ander terugkomt, wat dan? Dat zou voor het eerst in vijf jaar zijn. En voor het laatst? Waarschijnlijk niet. Want zelfs als we daar rekening mee houden... ...dan is de revolver die ik Wendola gaf nog altijd onbruikbaar. Hm. Hij is wel geladen, maar de slagpin is verwijderd. Hm. Heel handig. Wat je zegt... Ik hoop niet dat ik je teleur heb gesteld. En als de telefoon helemaal niet gaat? Dan heeft hij zelf de moed niet gehad om het te proberen. En heeft hoopbala gelijk. Hoe, uh, hoe lang nog? Volgens mijn horloge minder dan een minuut. Zo'n telefoon is toch interessanter dan je op het eerste gezicht zou zeggen? Vreemd eigenlijk. Wat? <laughs> nou, dat was een stel gekken naar die telefoon zitten te kijken... terwijl we toch zeker weten dat er niks kan gebeuren. Ja. Sensatie is een even grote behoefte van de mensen als eten en drinken. We kunnen niet zonder. Daarom doen we al het mogelijk om met kunstmatige middelen sensatie te maken... zelfs daar waar die er in werkelijkheid niet is. Nou, ik heb het negen uur precies. Zit de telefoonstop er wel goed in? Jazeker. Ja. Oh, het is... Uh, denk je dat die... Dat die wat... Niets. Ik heb het al over, Negen. Misschien loopt het horloge van Wendel. Ja, nu, stil. Eén keer, we kunnen rustig. Nog een keer. Eigenlijk. Dat, dat is. De derde. Hij heeft drie keer gebeld. Onmogelijk. Wacht, misschien belt hij nog een keer. Drie keer. Meer niet. Dat. dat is niet mogelijk. Niet mogelijk. Ja. Waarom kijken jullie me zo aan? Het is onmogelijk hoor, jullie, het is onmogelijk. Dat dacht ik al. Ik wist dat het zo zou aflopen. Maar ik heb je gewaarschuwd. Wat een ellendige geschiedenis. Het kan niet. Er moet een vergissing in het spel zijn. Mijn oom kon onmogelijk thuis zijn. Dat pistool kan niet afgegaan zijn. De telefoon is drie keer gegaan. Dat weet ik, maar het is mogelijk dat iemand anders opgebeld heeft. Matila bijvoorbeeld, of iemand die een verkeerd nummer draaide. Geloof je het zelf? Nee, het is precies gegaan zoals jij het hebt gewild. Wat betekent een mensenleven als meneer Looimoe wil bewijzen dat hij gelijk heeft? Waar is je zelfverzekerde lachje nu gebleven? Je had gelijk. Vind je dat niet fijn? Hier, drink wat, Looimoe. Zou je goed doen. Dank je. Ik wist dat er vroeg of laat zoiets zou gebeuren. Je weet dat ik je gewaarschuwd heb. Maar ik ben een spelbreker en een lafaard. Dat heb je zelf eens een keer gezegd. Toen ging het over een keri. Volgens jou getuigt het dus van grote moed... wanneer je stiekem iemand ontsteelt wat noem je dat ontstelen? looi moe genoeg. Die kwestie is al lang afgedaan. We hebben nu iets belangrijkers om over na te denken. Inkeri was nog een jong en onschuldig meisje toen jij er op slinkse wijze... Dat was ze inderdaad. Maar niet ik nam het initiatief, maar jij. Hoor je dat, Alastalo? Nee, maar dat is toch maar Toch op! Inkeri is al een jaar gelukkig getrouwd... Het wordt tijd dat jullie die geschiedenis is vergeten. Ik hoop voor jou, looimoe, dat al die vrouwen je nu ook zullen helpen om je oom weer leven te maken. Hou op, hopala. Wat? Dit is zinloos. Wil jij het opnemen voor die... Moordenaar, dat wilde je toch zeggen. Geneer je Stop. niet. Stop. Laten we proberen redelijk te blijven. Hm. We weten nog niet eens zeker wat er gebeurd is. Het heeft geen zin om al tevoren ruzie over te gaan maken. Ach, wat moeten we doen? Het waren te pas zenuwen. Verdorie, we moeten de politie bellen. Dat hadden we al veel eerder moeten doen. Zou het niet handiger zijn als we eerst eens naar de villa van de banqueta villa belden? Ja. Dan weten we tenminste of hij daar nog is en of hij nog leeft. Goed. Zes. Twee. Drie. Drie. Vier. Zes. Neem jij hem? Uh, uh, geef maar. Met Loi moe. Ja, goed, gaat wel. Uh, zeg, is mijn oom nog bij u? Wat, wat zeg ik? Nee, nee, niets. Uh, uh, hartelijk bedankt. Uh, tot ziens. Wat zeiden ze? Hij is om half acht naar de stad gegaan. Hmm. Dat dacht ik wel. Het is, het is ongelooflijk. Ik, ik begrijp niet waar, waarom hij terug is gegaan. Waarom moest hij uitgerekend vandaag van gedachten veranderen? In ieder geval moeten we nu contact met de politie opnemen. Maar eerst moeten we afspreken wat we gaan vertellen. er wordt gebeld. Moet je die open doen? Ja, ja, natuurlijk. Dat is Mattilla. Ik kom precies op het goede moment. Ze zullen een dokter nodig hebben. Gewoon een doodgraver. Goedemond. U bent de heer Limon. Ja, dat is toch wat ik diens? Dat zijn ze dan uit. Komt u Commissaris Tammer van de Recherche. Goedemiddag. Goedenavond. Is er is er iets gebeurd? Met wie? Met mijn oom, professor Kakou Volgens u moet er dus iets overkomen zijn. Dat is uh, interessant. Gaat u zitten? Wilt u iets drinken? Huh? Ach ja, waarom niet? Er <tus> zou hem dus iets overkomen zijn, meneer Looimoor. Wat bijvoorbeeld? Ik, ik weet het niet, ik, ik dacht het alleen maar. Ah, u dacht alleen maar dat er misschien... Huh. Mooi. Wie uh, bent u? Uh, ik, mijn naam is Hopala, uh, Miko Hopala. En u? Alastalo. Beroep? Schrijver. Oh juist, zo ongetwijfeld ook een beroep. Uh, ik ben advocaat. U schijnt aardig te verdienen, niet meneer Loymoon? Wat bedoelt u? Nee, niets bijzonders. U hebt een mooie flat. Het is een huurkamer. Ah. <tossimus> Professor Karkou is toch een oom van u? Ja, wat bedoelt u? Het gaat om uw oom. Hij is een half uur geleden vermoord. <tossimus> is toch? Goeie toch... genade, dat dacht ik al. Dat dacht u al? Als een uh, zesde zintuig, nietwaar? En meneer Loijmoe dacht ook al dat zijn oom misschien iets... Wat weet u van deze zaak? Spit maar open kaart, heer. Nee, ik, ik weet van niets. Ik, ik, ik begrijp het niet. Er klopt iets niet. Die revolver kon niet afgaan. Welke revolver? U hebt me verteld dat mijn oom is doodgeschoten, ongeveer een half uur geleden. Nee, meneer Loijmoe, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat hij vermoord was. Het corpus delicti was een... Uh... Zakmes. Uh, huh? Een zakmes. Een zakmes. Daar had ik niet aan gedacht. Nee, u had er alleen maar aan gedacht dat u vermoord was met een, uh, een revolver. En nog wel, wel met een revolver man. die niet kon afgaan. Waar was u vanavond om half negen? Hier, thuis. U denkt toch niet... Dat... Kunt u dat bewijzen? Wij kunnen het bewijzen. Om half negen waren we hier met z'n drieën. Opaal en ik kunnen zweren dat Loimoe onschuldig is. Ja. In dat geval kunt u me misschien ook vertellen over wat voor een revolver hij het heeft. Dat weet ik niet. Ik geloof dat hij een beetje in de war is. Dit moet een hele schok voor hem zijn geweest. Nee, ik ben helemaal niet in de war. Die revolver heb ik aan Wentola gegeven. Welke Wentola? Luister eens, commissaris. Dit alles is het gevolg van een afschuwelijk misverstand. Hij heeft het ons zelf verteld. Het was een ongeluk. Is het niet, opalen? Jij weet toch ook dat het een ongeluk was? Ja, ja natuurlijk. Na, in in, in, in zekere opzicht althans, als je het op die manier bekijkt. Het, het gaat om een betreurenswaardig ongeluk. Moord is altijd betreurenswaardig voor het slachtoffer. Meestal ook voor de moordenaar. Als Loimou verdacht wordt, moet u ons ook verdenken. Dank je. Maar het is niet nodig dat jullie hier ook in betrokken raakt. Ik heb een tijd begaan en ik ben de enige die er verantwoordelijk voor is. Ik heb een zekere ventola omgekocht om mijn oom te vermoorden. Idiot. Verstandig van u om meteen te bekennen. De zaak is dus rond. Mag ik even bellen? De zaak is helemaal niet rond. U begrijpt niet dat de vergissing was. Loimoe heeft hem per vergissing omgekocht. Hij wist niet dat... Hij heeft de moordenaar per vergissing omgekocht? Je probeert u mij voor de gek te houden. Wat is uw rol in deze zaak? En de uur, meneer Hopala? Uh, ik? Wat zullen we nou hebben? Ik heb Loimoe nog gewaarschuwd. Hopala en ik waren er al die tijd van op de hoogte wat er ging gebeuren. Waar of niet, Hopala? Wij wisten ja. al van de moord nog voor u gepleegd was. Uh, in, in, in zekere opzicht wel. Maar ik, ik heb hem gewaarschuwd. Ik wist dat er iets zou gebeuren. U bent er dus alle drie bij betrokken? Ja, het was een grap. Een grap? Ja. Wij komen iedere maand... H gelooft u hem niet, commissaris? Ik ben de enige die schuldig is aan de dood van mijn oom. Ik heb alles van het begin af aan voorbereid. Ik, ik heb... Hou je mond, moe. Je riskeert de doodstraf als je, je ergens niet bij elkaar houdt. Laat mij het vertellen. Gaat u zitten, commissaris. Ik zei dus dat wij iedere maand bij elkaar komen... al sinds de tijd dat we student waren... Praten met elkaar, soms nogal heftig. Ja, dat heeft dat ermee te maken. Dat komt nog. Alles zal u duidelijk worden. Een ogenblik. Goed. We begonnen ons wat te vervelen en wilden het meer spanning en afleiding. De gewone dingen interesseren ons niet meer. Een keer heeft Matilla ons dus verrast met een hok waarin je... Een... Wie is dat? Dokter Matilla is het vierde lid van ons gezelschap. Vandaag was het looi Moesenburg ons een verrassing te bezorgen. Iemand uh, vermoorden. Erg grappig, inderdaad. Ik wilde het niet. Ik had er geen enkele reden voor. Waarom heeft u het dan gedaan? Het was alleen een soort experiment. Experiment? U wilde weten hoe taai uw oom was. Vertelt u dat maar aan de rechter van instructie? Laten we maar gaan. Een ogenblik, commissaris. Wat Loimoe zegt is waar. Hij wilde bewijzen dat een morfinist een moord kan begaan. Hij had er een meningsverschil over gehad met Hopala en dokter Matilla. Waar is die uh, Matilla nu? Thuis. Er kwamen nog een paar patiënten bij hem. Daarom kon hij vanavond niet komen. Wat uh, zat er in dat hok van Matilla? Een bunzing. Ja. Ja. <laughs> Eigenlijk is het ja. door Matilla alles begonnen. Wendola had gedreigd hem te vermoorden als hij bleef weigeren een recept voor morfine uit te schrijven. Dat heeft Looimoe op een idee gebracht. Hij heeft Ventola uitgenodigd bij hem te komen. Hij wilde weten of hij inderdaad in staat was een misdaad te begaan. Dat het allemaal verkeerd is afgelopen is een ongeluk. Dat had Moe niet bedoeld. Dat wordt ook bewezen door het feit dat Moe zijn plan punt voor punt aan ons verteld heeft. Net als zijn gesprek met Wendola. Dit zijn de notities die ik gemaakt heb. Hier, u hoeft ze maar na te lezen. Waarom heeft u die notities gemaakt? Ik wil ze gebruiken om later een roman te schrijven. Meent u dat nou werkelijk? Ja. Goed, ik geloof u. In... Ik dank je wel, Alastola. Maar ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn daden. Ik heb een stommiteit uitgehaald en ik heb strafvloed. Hou op met die onzin. Het heeft nu geen zin om de held uit te hangen. We staan aan jouw kant tot het einde. Als jij veroordeeld wordt, worden wij dat ook. Is het niet op, halen? Wat? Uh, uh, ja. ja. Ja, natuurlijk. Wij staan aan jouw kant. Als ik dit gekrabbel goed begrijp... heeft u uw oom zelf naar het huis van de bankier Talvella gebracht. Ja. En u achtte het onmogelijk dat hij naar huis terug zou gaan? ja. Dat, dat is me nog steeds een raadsel. U denkt toch niet dat ik het gedaan had als er ook maar één mogelijkheid geweest was dat hij terug zou komen? Waarom zou ik het anders allemaal aan mijn vrienden verteld hebben als ik werkelijk van plan was geweest mijn oom te vermoorden? Het is waar, commissaris. Het beste bewijs dat hij onschuldig is. Hij heeft ons alles openlijk verteld. Zou een misdadiger dat doen? Uw oom was een stipt en rationeel mens. Hij deed niets zonder reden. Er moet dus een reden voor zijn dat hij naar huis is teruggegaan. Een goede reden. Kent u professor Karkoe? Hij was een van mijn beste vrienden. We waren studievrienden. Werkelijk? Ja, daarom is dit voor mij geen routinezaak Ik doe geen oog dicht voor deze zaak is opgelost... en de moordenaar zijn verdiende straf heeft gekregen. Hoe was uw relatie met uw oom? Direct antwoorden. Goed nog slecht. Goed nog slecht? Wat bedoelt u daarmee? Wat zal ik zeggen? Normaal. We konden het wel goed met elkaar vinden. Uw leeftijd? Wat heeft dat er nou mee te maken? Antwoord. Ik ben dertig, maar ik begrijp echt niet wat... Wanneer heeft u u doctoraal gehaald? Zes maanden geleden. Laat dus. Kon uw oom het waarderen dat uw studie zo lang duurde? Misschien niet altijd. Nooit. Iedere keer als ik hem zag, beklaagde hij zich dat zijn neef zo'n luiwammes was. Mijn oom had de slechte gewoonte om te overdrijven. Niet waar. Het was de beste, meest respectabele man die ik ooit ontmoet heb. Een echte gentleman. Als ik het goed heb begrepen, was u een van zijn erfgenamen. De enige? Dat dacht ik al. Waar werkt u? He? Op het ogenblik nergens. Ik heb nog geen geschikte baan gevonden. Waar leeft u dan van? Ik kreeg soms wat geld van mijn oom met wedden. Met wedden? Ja. Mijn oom was een merkwaardig man. Hij was een onverbeterlijke gokker. Hoewel hij veel geld had, kon ik alleen met de grootste moeite wat van hem loskrijgen. De enige manier om hem wat geld afhandig te maken was met wedden. Daar heb je ons nooit iets van verteld? Natuurlijk niet. Laatst hebben we gewet hoeveel doperten er in een leeg cognacglas gaan. Wie heeft gewonnen? Ik? Nou ja, u heeft het van tevoren nageteld. Uh, wat vond hij van het leven dat u leidt? Misschien kon het niet altijd zijn goedkeuring wegdragen. In ieder geval stond hij vijandig tegenover mijn vrienden. Tegen ons? Ja, hij wilde niet eens over jullie horen praten. Maar je had ons nog nooit gezien? Misschien dacht hij juist daarom wel dat jullie een stel niets nutten waren, net als ik. Ik studeerde slecht, laten we zeggen onregelmatig. Hij dacht dat we met, met minder eerbare vrouwen omgingen. Dat we elkaar bezig hielden met onzinnige verhalen... en ons verder alleen maar volvraten en bezoop. Had hij ongelijk? Hoor dit u zelf? Ja, laat u maar niet op die fles, die staat er maar eens in de twee maanden. Vooral van schrijvers had hij geen hoge dunk. Volgens hem waren het gek en het wasen... omdat ze goed papier verspilden... en al hun tijd en aandacht aan mensen besteden. Daar had hij ongetwijfeld gelijk. In. Dank u... Maar die moeten er ook zijn, al was het alleen maar om de intelligente te kunnen onderkennen. Voor een schrijver kunt u uw woordje goed doen. Hoe uh, was uw naam ook weer? Alastalo. Volgens mijn oom was alles wat geen techniek is, onzin. Hij was professor in de toegepaste natuurkunde. Ja, dat weet ik. Een van de grootste van Finland. Misschien wel de grootste. Ja. Een buitengewone man. Werkelijk uniek. En nu is hij vermoord. Jammer. Dat is heel jammer. Maar we hebben nu geen tijd voor bespiegelingen. Meneer Loimoe, waarom is uw oom weer naar huis gegaan? Ik heb u al gezegd dat ik dat niet weet. Als ik dat geweten had, was ik nog slechter dan een moordenaar. U zei dat hij van wedden hield. Dat was zijn enige hartstocht. Mm -hmm. Had hij voor die hartstocht veel over. Dat is heel goed mogelijk... Hangt er maar vanaf wat u veel noemt. Laten we zeggen, een weekend. Een weekend? Waar wilt u naartoe? Was er in het huis van de bankier Talvilla televisie. Voor zover ik weet niet. Maar uw oom had thuis wel televisie. Maar wat heeft dat ermee te maken? Ik heb hier een krantenknipsel met de programma's van radio en televisie. En wat zien wij daarop? Op de televisie om half negen... Beroemde wetenschappen, een documentaire. Wat zegt u? Aha. Uh -huh. Maar dan is het duidelijk waarom professor Krakoe weer naar huis is gegaan. Ja, heren. Nu is het duidelijk waarom hij om precies half negen... in de huiskamer voor zijn televisietoestel zat... zonder iets te weten van de komst van zijn moordenaar. Maar als ik dat geweten had... Wist dan... u het echt niet? Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Hoe had ik er ooit aan kunnen denken... waarom dit programma juist vanavond... Het is verschrikkelijk, verschrikkelijk merkwaardig toeval. Tomzinnig. Hoe dacht u dat ik aan dit programma knipsel kwam? Hoe kan ik dat weten? U zou het moeten herkennen, kijk eens goed. Ik begrijp niet. Nee. Ik haal het net van uw bureau. Is dat waar, Loijmoe? Lag het op jouw bureau? Best mogelijk. En wat dan nog? Ik neem de radioprogramma's altijd uit. Ik denk niet dat ik de enige ben die dat A, doet. En je hebt niet gezien dat er vanavond op de televisie een programma over weddenschappen was? Doe niet zo dom. Waarom zou ik het televisieprogramma napluizen als ik geen televisie heb? U heeft dus alleen het programma van de radio gelezen. Natuurlijk, natuurlijk. Hm. Hoe kunt u dan verklaren dat de televisieuitzending over weddenschappen rood omlijnd is? Hm. Dacht ik het niet. Daar was ik al van begin af aan bang voor. Laat Dat is zien voor het is waar. Het is aangestreept. Dat bewijst... Dat bewijst dat meneer Looymoe niet alleen op de hoogte was van het televisieprogramma... maar er zelfs speciaal op gelet heeft. Hij wist dat zijn oom om half negen thuis zou zijn... op het moment dat de moordenaar die hij gehuurd had, aanbelde. Je wist, Looymoe. Je wist dat je oom thuis was. Het is belachelijk. Het leek wel of jullie allemaal een moordenaar van me willen maken. Maar waarom zou ik dat gedaan hebben... De erfenis is een goede reden. Waanzin. Ik erken dat ik lichtzinnig en, en, en dom heb gehandeld. En ik ben me er heel goed van bewust dat ik indirect schuldig ben aan de dood van mijn oom. Maar het is een beetje overdreven om hier van moord met voorbedachte raden te spreken, niet? Helemaal niet. Maar luister toch, commissaris. Verdenkt u mij werkelijk van moord op mijn oom? Zou dat volgens u geheel zonder grond zijn? Wat een vraag. Natuurlijk. U denkt toch niet dat ik alles aan mijn vrienden had verteld... als ik mijn oom werkelijk had willen vermoorden? Dat zou toch pure waanzin zijn? Je bent gek. Commissaris, ik heb altijd al geweten dat hij niet normaal was. Hij is absoluut niet toerekeningsvatbaar. Uh, weet je nog, Alastalo? wat hij is gezegd heeft? Hij beweerde dat iedereen die een universitaire opleiding gevolgd heeft... in staat is een volmaakte moord uit te voeren als hij dat wil. Weet je nog? Ja, maar ik dacht dat het een grapje was. Een normaal mens maakt zulke grapjes niet. Kijk eens naar die pop die daar hangt. Met een touw om zijn nek. Is dat het werk van een man in het bezit van zijn verstandelijke vermogens? Waarom is die opgehangen? Ja, waarom? Vraag het maar aan Loimou. Hij zal u zeggen dat het per ongeluk gebeurd is. Maar als het zo is, waarom heeft hij het dan zo gelaten? Ik, ik vind het zo leuker. Hmm, Daar hoort u het. Er is iets mis met hem. De dood van zijn oom is volgens hem een ongeluk. Maar in feite komt het omdat hij ongelijk kreeg bij een meningsverschil. Dat kon hij niet verdragen. Hij heeft het leven van zijn oom opgeofferd om te bewijzen dat hij gelijk had. Alleen een krankzinnige kan zoiets doen. Ik geloof dat hij heel goed bij zijn verstand is. Ach. Hij is zelfs intelligent. Hij heeft met een haast demonische intelligentie geprobeerd... de volmaakte misdaad uit te voeren. Wat? Een volmaakte misdaad? Terwijl hij het aan iedereen vertelt? Ja. Juist omdat hij het aan iedereen verteld heeft. Openlijk en onbeschaamd. Zonder enig detail te verzwijgen. Dat was juist de opzet van zijn plan. Ik begrijp u niet. Open kaart, heren. Waarom worden moordenaars gepakt? Omdat ze altijd proberen hun misdaad geheim te houden. Loi wist dat. Hij besloot die domheid niet te begaan en juist het tegendeel te doen. Maar dat is onzin, dat bewijst het. Dat, dat is de logica van een gek... Alles behalve dat. Mou heeft niets verzwegen... omdat hij de indruk wilde wekken alles te goed trouw te hebben gedaan. Alles is in zijn voordeel, zijn oprechtheid, zijn bekentenis, zijn brouw. En wat het belangrijkste is, alles was maar een spel. Alles wordt verklaard door de... De grap die hij wil uithalen. Zijn vrienden willen hem verdedigen. Ze zweren dat het alleen maar een ongeluk was en niets anders. En dat zij daar even verantwoordelijk voor zijn als hij. Ik begin het te begrijpen. Hij heeft zich van ons bediend. Hij heeft geprobeerd ons te gebruiken voor zijn verdediging. Ik bewonder uw fantasie, commissaris. Ik geloof dat u uw roeping bent misgelopen. U wat schrijver moeten worden. Natuurlijk heeft hij ook rekening gehouden met een eventuele veroordeling. En hij wist dat de rechter in dat geval betrekkelijk mild zou zijn. Een handige advocaat zou makkelijk voor dood door nalatigheid kunnen pleiten. Een straf die niet meer dan één of twee jaar geweest zou zijn. Met een beetje geluk zelfs voorwaardelijk. Dat is niet veel voor een volmaakte moord. En voor zo'n erfenis. Niet waar? Meneer Loimo, heb ik geen gelijk? Nee. nee hij is misschien gevaarlijk. Kijk of hij een wapen bij zich heeft. Ik? Hé, hey, schiet op. Je bent toch niet bang voor me? Doe wat de commissaris zegt. Ik voel niks. Hij, hij kan niets bij zich hebben. Goed. De zaak is dus duidelijk. Niet helemaal. Wat nu? Wat is er niet duidelijk? Een kleinigheid, maar. Ik zou u een vraag willen stellen waarop ik een eerlijk antwoord verwacht. Wat? Bent u er 100% zeker van dat Ventola de moordenaar is? Voor 100% zeker? Ja. Wat? Wil je beweren dat Loy Moe die hele geschiedenis met Ventola uit zijn duim gezogen heeft? Nee, hij heeft Ventola wel degelijk gezien. Niemand zou zo goed kunnen liegen. Maar er zijn een paar details die niet kloppen... als we aannemen dat Ventola de moordenaar is. Ik begrijp je niet. Volgens mij heeft Loimou Ventola alleen maar bij zich ontboden... om alles een schijn van waarheid te geven. Hij wist dat hij niet in staat was een verhaal bij elkaar te liegen waar helemaal niets van waar was. Daarom heeft hij Ventola bij zich laten komen... en heeft hem opdracht gegeven zijn oom te vermoorden. Alleen om alles natuurlijk te kunnen vertellen, maar waarom... Stel van hem niet in de reden. Ga verder, meneer de auteur. Nog één vraag. Gelooft u werkelijk dat professor Carcou... zijn weekend onderbroken heeft... Op die televisieuitzending te zien. Waarom niet? Ik heb daar zo mijn mening over. Het uh. is er ook alle. Voel je niet goed? Want. Ik. Euh... <laughs> je praat zo. zo, zo eigenaardig. <laughs> ik, ik weet niet of je het meent of. dat je maar een grapje maakt. Ik meen het. Bekijkt u dit programma eens wat beter, commissaris? Uh. Hoe? Beter. De datum staat in de rechterbovenhoek. Vreemd niet? Het programma van eergisteren. Nee, maar... U heeft gelijk. Wat heeft dat te betekenen? Dat professor Karkoen niet naar huis is gegaan voor die televisieuitzending over weddenschappen. Maar voor... Voor? Voor een weddenschap van hemzelf. Wat probeer je ons wijs te maken? Met wie had hij dan een weddenschap? Wat denk jij? Ik? Wat nou, is er maar. Waarom kijk je me zo aan? Je hebt mijn glas gepakt. Oh, neem me niet kwalijk. Ik begrijp dat niet, maar ik begin het op mijn zenuwen te krijgen. Is dit het mijne? Ik bedoel, wilt u ook wat, commissaris? Nee. Ga verder, oh. meneer Alastalo. Als ik me niet vergis, is de professor vanavond met een weddenschap naar huis gelokt. Die weddenschap had hij aangegaan met iemand die zijn hartstocht kende. Niemand anders ik dus. Ik dacht van zo'n gebrek aan goede smaak dat ik. Hé, hey, op... waar gaat u naartoe? Uh, naar de keuken. Een uh, uh, glas water halen. Oh, dat is niet nodig. Hier is dat water. Alsjeblieft, dat zal uw dorst lessen. Uh, uh, ja, uh, u heeft gelijk. Ik had het niet zien staan, dank u. Goed. Degene met wie professor Krakou een weddenschap had aangegaan. kan niemand anders geweest zijn dan. Noi moe? Gefeliciteerd. Jij bent altijd even intelligent. <laughs> Mijn hypothese is dus juist. voor 100 procent. Dat dacht ik al. Looimoe heeft een weddenschap als lokaas gebruikt om hem naar zijn huis te lokken. Heeft Ventola gehuurd om hem te vermoorden. Maar voordat Ventola bij het slachtoffer kon zijn. Oh, de schoft. Heeft hij zijn oom zelf vermoord met een zakmes. Nee. Looimoe heeft hem niet vermoord. Zeg dat nog eens. Looimoe heeft hem niet vermoord. Wie heeft het dan wel gedaan? Niemand. Je bedoelt. Je bedoelt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Als ik het goed begrepen heb, voelt hij zich op dit ogenblik even goed als wie dan ook. Zo niet beter. Is het niet, professor Tarku? Ik denk dat ik toch maar een glaasje neem. Uitstekend, Alastalo. Schitterende prestatie. Ik wist dat je me niet teleur zou stellen... Wat zegt u ervan, oom? Zijn schrijvers inderdaad zulke idioten? Zeg, wat heeft dit allemaal te betekenen? Goed, ik zal maar toegeven dat ze geen idioten zijn. U erkent dus dat u de weddenschap hebt verloren. Ik denk dat er niets anders op zit. Je wil die cheque waarschijnlijk meteen. Heel graag. Alsjeblieft. Dank u. Precies op tijd. Ja, als altijd. Ja, ja, als altijd. De mens is nou eenmaal zo geschapen dat hij niet zonder geld kan. Wat is dit voor een komedie? Zeg, jij had acteur moeten worden. Vind je? Oh. Kom, hoppala, zit niet zo beteuterd te kijken. Het lijkt wel of je teleurgesteld bent. Ach, doe niet zo gek. Ik begrijp alleen niet waar dan die hele komedie voor nodig was. Het was vandaag mijn beurt om voor een verrassing te zorgen. Bovendien was het de enige manier om mijn oom hier te krijgen... Ik heb hem al vaak hier bij ons uitgenodigd, maar hij was bevooroordeeld tegen jullie. Is dat jullie enige excuus? En waarom niet? Ik heb hem verteld over ons laatste gesprek en de verrassing die ik jullie wilde bereiden. Hij vond het interessant en samen hebben we die geschiedenis van de commissaris bedacht. Mijn oom beweerde dat jullie niet achter zijn ware identiteit zouden kunnen komen... ...voordat hij jullie zelf vertelde. We hebben gewet en dankzij Alastalo heb ik gewonnen... Eigenlijk zou ik dus een percentage moeten krijgen. Dat heb je al gehad. Een gratis idee. Goed, ik mm. geef toe dat je me weet hebt gehad. Mij ook, een hele tijd. Ik ben altijd te vinden voor een goede grap. Maar dit keer kan ik het tot mijn spijt toch niet zo best waarderen. Daar zaten een paar erg onplezierige kantjes aan. Vooral dat, dat, dat je die mooie finister erbij hebt gehaald. Ah, ja? Ja, ik, ik vind dat het helemaal niet nodig was. Dat dat van een slechte smaak getuigt. Om het waar te zeggen dacht ik van begin af aan al dat die Ventola in jouw verhaal verzonnen was. Nee, daar vergis je je in. Het was zelfs het enige wat echt was. Ik heb hem inderdaad omgekocht. Mijn oom en ik wilden zekerheid hebben. We wilden weten of een morfinist inderdaad zoiets kan doen. Maar waarom? We weten toch niet wat hij gedaan zou hebben als professor Kakou thuis was geweest? Dat blijft precies even onzeker. Misschien niet. Dat hangt ervan af wat mijn oom ons nu te vertellen heeft... Hij is Ventola achterna gegaan, zodra hij mijn huis verliet. had afgesproken, ja. Hij is dus naar uw huis gegaan? Ja, ja, ja. ja. Maar hij liep erg langzaam met, met lood in zijn schoenen en keek steeds om zich heen. Bij de trap bleef hij staan. En toen hij mij zag, leek hij erg nerveus. Ik geloof dat hij er veel voor voelde om de benen te nemen. Is hij naar boven gegaan? Nee. Hij draaide zich plotseling om en liep met gebogen hoofd weg. En hij begon haast te hollen als iemand... In paniek of in grote haast. De moed ontbrak hem, zoals ik had voorspeld. Ik kan me voorstellen wat hij heeft moeten doormaken. Wat heeft hij moeten doormaken? Om dat te begrijpen moet je een heel wat minder sterk zenuwgestel hebben. Arme man. Ik vind het niet juist dat je je vermaakt hebt aan koste van die man. Ook al was het dan een morfinist. Het is juist een goede les voor hem geweest. Ik zou er haast om willen wedden dat hij niemand meer zal bedreigen. Laten we het hopen. Ik had dus toch gelijk. Een verslaafde is geen moordenaar. Maar hoe moeten we dan die telefoon verklaren? Die heeft drie keer gebeld. Ja, dat was natuurlijk professor Kaku. Precies. Het nummer dat ik ventola had gegeven was het nummer van de politie. Wat <laughs> vind je van mijn idee? Kun je het gebruiken? Het is niet slecht. Het belangrijkste ontbreekt. Een moord. Het publiek houdt niet van een detective zonder moord. Ze voelen zich bedrogen... Op zijn laatst, aan het eind van het verhaal, moet iemand om zeep worden geholpen. Alles is al op de voelen ze zich opgelicht. We komen er lijkt te kort. Ons geboren moordenaar spreekt. Maar, vertelt u me eens, meneer Anastalo. Wanneer heb ik mij verraden? Wanneer bent u mij op het spoor gekomen? Eigenlijk had ik in het begin maar één aanwijzing. O oh ja? Welke? Mag ik het zeggen? Natuurlijk. Uh, maakte ik een fout in de vaktaal? Nee Het was uw mening over het slachtoffer huh? Ik vond die zo flatteus Dat ik dacht, zoiets kan iemand alleen maar over zichzelf zeggen Uitstekend alles, Hallo. heel goed En daarna, ga door Het bewijs kreeg ik pas in handen met dat knipsel Toen ik de datum zag, werd al. Een ogenblik maar hij heeft pas één keer gebeld Heel juist, ik laat hem drie keer bellen De tweede Stel je voor dat hij drie keer belt. Ja. <treeks> nou, de derde. Nou kun je aanheen. Ja, anders hangt hij op. Ja, ja. Met looi moe. Ja, ik ben het. Wie? Wat? Hoe kan dat? Wat zegt u? Ja, commissaris, ik, ik kom direct. Wat was dat? En Tola heeft dokter Matilla vermoord met een zakmes. Moord als tijdverdrijf. U hebt geluisterd naar een hoorspel van de Finse auteur Tauno Uli Roussi, Nederlandse vertaling Guus Baas. De personen waren Loimu, leraar Paul van der Lek. Alastalo, schrijver Van Somers. Hapala, advocaat, Hans Veerman. Mevrouw Bergman, hospida, Wisje, bouwmeester. De commissaris, Peter Arians. Ventula, Paul Deen. De regie had, Leon Povel. Uit 1967 was dat. Overigens in 1978 nog eens herhaald door de tros onder de titel Moord als grap, zoals een oplettende luisteraar mij meldde. Volgende week weer een oudje. Leuk, hè? Ik vind het echt super. Dank, dank Winfried en Leon Povel en Haukje van Veen van Beeld en Geluid en Gerard Leeuw. Tot het... Tot zo.